9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een Europees waarschuwingssysteem voor artsen die niet deugen, werkt niet. In 10 EU-landen wordt het systeem niet gebruikt, meldt NRC op basis van onderzoek. Landen die het wel gebruiken weten niet goed hoe ernstig een arts in de fout moet zijn gegaan voor een melding. Het waarschuwingssysteem zou ook niet werken doordat zaken van voor 2016 niet meetellen.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 Het weer lokaal kan nog wat mist voorkomen in de loop van de dag vanuit het Zuidoosten. Wat zon en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer zon, maar wel iets frisser. Maandag in de loop van de dag veel regen en vooral aan zee ook veel wind. Dit is de FM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Toebak leeft We talk a little Relationship While listening to Love or spit My thoughts go like do -do -do -do. And every time we Avoid a kiss We're talking all About relationships You bring some a common sense. My eyes go light. jouw tijd! The Voiced and Everyday I Work at the Road. Eh, respect voor die mannen die altijd aan de weg werken. Ook al vinden we ze hoogst irritant! Ja, want waar was het nou afgezet? Ik heb, helemaal, heb jij wegwerkers gezien? Nee! Waar is het al afgezet hier? Nou ja, goed. dat soort eh, reacties krijg je vaker. Dat je denkt, van ja, dat was helemaal niet nodig volgens mij. Maar ja, soms is het wel nodig en dan rijdt toch iemand voor zijn sokken. Ik heb het gelukkig nog nooit gehad, hoor. maar je hoort toch regelmatig... dat het nog steeds echt eh, gevaar voor eigen leven is... Eh. Werken aan de weg. Oh, zeker. Zeker weten. Een kijkje in oh, kijk. het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, wat gebeurde er allemaal? Zeg, uh, in 1916, door een zware storm, breekt de Zuiderzeedijk door. Op drie plaatsen, vijftig uh, mensen komen daarbij om het leven. De grote delen van Nederland vallen dan onder het water. En uiteindelijk besluiten ze dan om de Zuiderzee af te sluiten met een afsluitdijk. Afsluitdam is het dan eigenlijk. Het is geen afsluitdijk, het is afsluitdam. En daar is, A Aage Buma is daar onder andere verantwoordelijk voor. Dat is de voorvader van uh, Oh, okay. dat is ja. wel leuk. En die heeft zeg maar, de Zuiderzeevereniging opgericht... en die heeft uiteindelijk gekeken, is het haalbaar? En uiteindelijk gaan ze dan eerst met de, de, de Amsteldiepdijk gaan ze bouwen. Dat is voor een gedeelte af te sluiten. En daar doen ze heel veel ervaring mee. En uiteindelijk gaan ze de afsluitdijk afbouwen. En die is dan klaar in 1932... En dan, uh, dat is allemaal beter. Alleen ja, voor de vissers was er heel veel verandering natuurlijk. Ja, het dat zoute water was weg natuurlijk. Uiteindelijk... Maar dit was 102 jaar geleden. Hè? En ja? uh, uh, ik heb hier nu een andere vloed. Ja? De Sint-Pontiaans vloed. Okay. Is, uh, die, die was op 13 januari 1552. Hè? 466 jaar geleden. Maar die trof dus de hele westelijke kust van Nederland. En in Noord-Holland werd bij Den Helder 15 meter duin weggeslagen. Oh. 15 meter. En ook sloegen in de kop van het 100 grote stukken veenweg weg. En in Zeeland gingen de polders onder water. En de eilanden Agger, Bad en Hinkelenoord verdwenen heel onder de golven. Zo. Is, uh, en uh, ook nog een lage gebied tussen bergen op Zoom en Osten terecht. Die stroomden nog heel onder. Het is dus een vloed die dus uh, regelmatig voorkomt. En er staat eronder ook inderdaad de stormvloeden en de rivieroverstroming in Nederland. Nou, het zijn er echt flink wat hoor. Ja, het nee, is flink veranderd door, door de eeuwen heen. Echt honderd oh. jaar geleden. Kijk hoe het allemaal uitzicht. Joh. Heel anders. Ja. Het, het IJsselmeer was vroeger ook gewoon bewoonbaar, weet je. Dat was gewoon dicht. Later is er gewoon water naar binnen gelopen lijkt het wel. Goed, ja. nog andere ding is. In 2001, de aardbeving uh, treft uh, Elshaven door ruim 400 mensen dood... Dus ook wel weer drama. En verder in 2012, cruiseschip Costa Concordia. Uh, die, uh, die gaat langs de kust bij het eiland Isla del Giglio. Denk Giglio, best... daar heb je een lekkere wijn van. Ach, Giglio. Mm. En die, uh, die man die uh, de kapitein had aan een oude uh, medewerker van het schip, die op het eiland woont, had hij beloofd om even langs te varen en om daar even de salute uit te brengen. En uiteindelijk uh, raakt daar dus uh, een communicatiefout. Maar die was onvergetelijk, die salute. Die was onvergetelijk, ja. Het hele schip ging op zijn kant gewoon. Hè. Ik weet niet hoeveel mensen er eigenlijk bij het ontleven zijn gekomen. Nou, niet veel. Op... Maar ik weet wel, er zat er wel een bekende Nederlander in. Die ja. ook uh, bij een zongfestival uh, had gezongen, een dame. Ja, nou, hij had het dus al eerder gaan. dus dat kon wel. Maar op een of andere manier gaf hij het, uh, uh, het commando om rechts te gaan. En toen gaf die andere man links. En vol gas achteruit. En nou ja, alles bij elkaar. Uh, tussen twee mensen ging de communicatie geheel fout. En toen ja, liep hij vast en sloeg hij om. En daar zijn heel bekende beelden van natuurlijk. Dat ziet er ook echt heel dramatisch Knullig uit. uit. Knullig uit. Ja. Knullig uit ook gewoon. Ja, precies. Yes, vertel dus wat. in 1930... Wordt voor het eerst de Mickey Mouse strip oh. uitgebracht. Shit, ja, had ik even op moeten zoeken. Ja, en in ja. 1958 werd de Smurfers strip voor het eerst uitgebracht. Ah nee, niet of die, het het nou... al... die heb je ook niet. Nee, ik had even geluiden bij elkaar moeten zoeken. Oh, nee, ja. ja, dit hoeft helemaal niet joh. Nee. We zingen het gewoon samen even. Ja, precies, nee, Mickey Mouse. Ja. ja, maar het is Dat wel is. leuk. Dus uh, ja... De laatste uitzending, de, de laatste autoloze zondag in België. Vorige week hadden we ook volgens mij iets van een autoloze zondag. Volgens mij was dat toen in Nederland de autoloze zondag voor het laatst in 1974. En nu was het dus in 1973. Zegt, ja. Goed ja, dan gaan we nog een keer. Oké, okay. nog een keer dan. Het it stil. Ja, omdat we natuurlijk ook de oliecrisis hebben. Wie zingt het lied? Het is wel een hele bekende stem, dit. Is het niet Henk Wijngaard? Dat zou, zou heel goed kunnen. Zo ja, klinkt ja, ja, het wel, ja denk dat Henk klinkt hij wel. Ja, okay. In uh, 1892 wordt Jaap Ede voor de eerste keer is er een Nederlandse wereldkampioen in de schaatsgeschiedenis. Okay. Dus, ja, dat is wel leuk, want er is ook een hal naar hem vernoemd en zo. En uh, Jaap Ede, dus het is dus echt 1892, dat is wel heel lang geleden. Ja, ja dat is zeker al een gegeven. Pas ja. geleden zat ik in de openbaar vervoer, nou, pas, dat is alweer een paar jaar geleden denk ik. En toen zat ik uh, daar uh, in de buurt nou, ja, van de Jaap Edehal. En toen uh, dus hij hey, geeft een van die, hoe uh, uh, uh, noem je dat, uh, personen naast me, zegt van, hoe kom je nou bij de Jaap Edehal, hoe kom ik daar? zegt die uh, man die bezurde, nou goed schaatsen, kom je er vanzelf. Echt waar? Nou, dat bedoel ik dit. Oh, de, ja, de laatste is een mijnramp in Esco-Piaks. Uh, bij Wassen. Wasmes. Daar vallen 17 doden. Ik heb nog oh. verder op. Uh, dat is vrij heftig. Als je, ook, uh, je hebt even een internetsite. Die overzicht geven hoeveel mijn werk rampen er zijn geweest door die eeuwen heen. Dat is echt ongelooflijk. Wat voor lijst je dan krijgt. Dat is zo bizar. Er zijn zoveel slachtoffers bij dat. Dat je denkt, dat, dat dat dat beroep sowieso had kunnen uit. Kan worden geoefend. Dat is bizar. Straks, uh, wie is er jarig? Nou, eerst hebben we hier een stukje muziek. Ik zit even te kijken. Want mijn playlist is vandaag een beetje een rommeltje. En, oh ja, uh, Toen, uh, Tonight Alive is een beentje. Uh, en die hebben een serie uit Die heet Underworld. en Dit heet Disappear. Dames en heren, deze band Tonight Alive vanavond komen goed tot leven. Ja, gaan we even de straat op met een die lange leren jasje en natuurlijk doe ik mijn valse tanden in. Dan gaan we eens even kijken wie ze in zijn nek gaat bijten. Nou zeg, ik weet niet of dat theorisch achter deze band, maar je krijgt wel een beetje gothic er, ideetjes bij deze muziek. Hè? Dat is wel... Tonight, het is de, de zaterdagmorgen. We zitten midden in de verjaardag. Okay. En een kleine greep eruit. En degene die de, de, echt een hele oude geschiedenis, boeit me altijd wel weer. Alius Hitler junior zou jarig zijn geweest, al overleden in 1956. De halfbroer van Adolf Hitler klopt. En, oh, ik had hem um, wel eens willen interviewen. Van, wat vind jij er nou? Ja, wat vind jij er nou van? Had hij ook een functie daar in Nederlandse Rijk? Nou ja, ze, hij woonde natuurlijk samen met zijn halfbroer Carla. Ka um, uh, zijn moeder was dat, Carla trouwens. Maar hij had nogal een hikkel aan zijn stiefbroer, Adolf. Hij vond het maar een, een, een nietsnut. Hij deed niks. Dus in de, in de jaren twintig, nee, in de jaren tien, 1910, zo is hij verhuisd naar Dublin. En uiteindelijk is hij daar met een vrouw getrouwd. Toen kregen ze een zoon. En die zoon, Patrick Hitler Jr. Die ging uiteindelijk het leger in. En die heeft uiteindelijk tegen Hitler gevochten. Tegen de legers van Hitler gevochten. Oh. En er schijnen ook wel verhalen dat Adolf Hitler... uiteindelijk nog wel in Dublin op bezoek is geweest... 1915 of 16. En dat uiteindelijk die vrouw van uh, alias uh, Hitler Junior, die hem nog geadviseerd heeft, uh, die snor is wel leuk, maar je moet hem kleiner maken. Maar goed, of dat wel echt? Het was toch dat hij je dan in de gasmaster paste. Ja, is dat het verhaal? Dat, dat, dat, dat, dat uh, heb ik weer gehoord. Allemaal van okay. die broodjes vooral Wat is er van waar? Maar goed, alias okay. Hitler Junior zou ze vandaag jaren zijn geweest, maar hij was de good guy van de familie, zeg maar. Okay. Nou ja, Patrick uh, Dempsey, ja? Amerikaans acteur, die is heel erg bekend van de serie Grey's Anatomy, waarin hij de oh. rol speelde van Derek Shepard en uh, McDreamy. Ja. En Hij is van 1966, dus hij is dus 42 geworden vandaag. Ach, toch, jonge doen. Een lekker ding. Och, wat fijn. Ja. Kan ik kan me wel van genieten, van zo'n man. Jo, Pas zou jaren zijn geweest. 1929, 1994 heeft hij geleefd. De man speelde op zijn negende oh, gigantisch gitaar. ontzettend gemotiveerd door zijn vader. En uiteindelijk uh, in de jaren 50 ging hij naar uh, Amerika. En daar zag hij de bebop. En die bebop dacht hij, wow, dat is wel, uh, dit is wel heftig. Maar ja, toen raakte iemand verkeerde vrienden in contact. En toen ging hij uiteindelijk ging hij aan de drugs. Tien jaar lang aan de drugs geweest. Uiteindelijk werd hij ontdekt door de muzikant... En toen is hij, heeft hij tussen de beste gespeeld, tussen de Duke en tussen Oscar Peters, en Dizzy Gillespie, Count Basie, uh, ja echt de meest grote mensen heeft hij begeleid. En dan zou je denken, hoe klinkt het ook alweer? Nou, dit is Joe Pas. Hij was gewoon echt virtueus met de gitaar van hem. Dus zou je denken, dit zijn twee gitaren. Nee, dit is één gitaar dames en heren. Dus dit, dit, dit stimuleert me als wel weer om de gitaar de hand te nemen ja, dit. Hè? Nou, dat heb en ik ook en een dit beetje. Ook, dit is ook van hem. Nog even Frikie, Oh, eerlijk hoor. Summertime, zijn uh, versie ervan. Hij er heeft heel veel gespeeld, heel veel mensen begeleid. Joe Pass was maar 65, helaas toen niet dood. Wie is er nog een jarig of. Jarig ja, Graham, geweest? Graham McPherson. Oh. En die is uh, van 1961. En ja? hij is beter bekend als Suggs, de zanger van de Britse skapelband Madness. Ach nee. Ja. Heb ik overheen een gelezen. Uh, nou, moet ik, ja. ik, ik moet je ik volgende keer zeggen van heb je die en heb je die. Oh, House. Ja. In ja. the middle of nou, the Nou, ik vond ze altijd erg leuk uh, Madness. Dus ja, we, ze had ook een speciale lichaamshouding ook, weet je wel. Dat je ze daar echt aan herkende. Ja, echt een beetje stug in de... Ja, ja. <laughs> ja niet zo heel soepel. Als vanuit het midden, weet je. Vanuit ja. het midden van ja. de heup. Meer niet. Uh, uh, Boris Gartner is vandaag jarig geworden. 74 Boris Gartner. We hadden ooit een hit met dit. Want with you. Oh ja. Oh ja. Wie wil dat niet? Zo'n mooi neger met zo'n mooie vrouw naast. Hij nou, ja, smelt de vrouwen dit, van dit, als ze dat zeggen. Echt de mooiste plaat. Later kom je nog met een ander. Ook aardig, maar niet zo goed. Boris Carter maakt nog steeds muziek, maar dit was toch wel een glorieuze tijd. De jaren 90. Wie okay. Vandaag is ook Orlando Bloemjaar. En Ach. Hij speelde natuurlijk in Pirates of the Caribbean, maar hij speelde ook Legolas in uh, Lord of the Rings. Was hij zo'n elf? Oh ja. Ja, prachtig. Een mooie krijg je, man trouwens. Krijg je. Dan krijg je mooie oortjes aangemeten. Ja, maar hij heeft dus gewoon echt wel in, in, in vier films gespeeld... van de Pirates of the Caribbean, hè? Oh, oké. Okay. Uh, goed contract getekend. Ja, hij was die Will Turner, weet je. Hij was, uh, daar ging het allemaal om. Om zijn vader te zoeken en zo en uh, al oh, die dingen meer. Echt, uh, dat is te moeilijk voor mij. Ik heb het wel eens geprobeerd om in te stappen. Maar ik heb pas geleden Star Wars weer gezien. Toen dacht ik: Oh ja, nee, dat, dat heb ik niet mee gehad met mijn opleiding. Ja, soms ben je, ben nee. je gewoon. Uh... Ben ik te dom voor gewoon? Ja. Het is te moeilijk. te moeilijk shit, man. Gewoon het hele leven vind ik al te moeilijk. En dan ga je Star Wars kijken. Dat is helemaal van die rare wezens die allerlei theorieën hebben. En dan gaat hij weer ver terug. En de voorvader. En, uh... Goed, diegene die ook jarig is, Paul Kelly. En Paul Kelly, ja, ik ken hem wel, want hij komt namelijk uit Australië vandaan. Dit is een hit van hem. Before too long. Hij zegt van een plaat uit de jaren 90. Zegt echt een voorstrijder voor de aboriginals, vinden de aboriginals meer rechten moeten krijgen, politiek goed onderlegd en uh, hij speelt nog steeds muziek hoor, hij is 62 geworden en vooral mijn uh, vrouw is daar een grote fan van en die heeft een tijdje in Australië gewoond, die is bijna twee jaar geloof ik en ging vaak naar die concerten van Plezen Pock Kelly, sing a songwriter kritische noot in de maatschappij daar goed, heb jij er nog één of niet? Nou, niet echt eigenlijk. Nee, nou goed. Nee. Ik heb echt zo bizar, dan lees ik me zo goed. in, dan lees ik toch weer over mensen heen. Ja, dan heen. heb je toch een paar mooie zangers gemist. Ja, dat <laughs> we toch even wat van, nee. meer informatie kunnen verzamelen. Maar ja. goed, uh, straks uh, afdoen we nu. Nee, eerst even muziek. Precies. Nog even een verdwaalde kerstplaat. Wat is dit nou? Nee, het is geen echte kerstplaat, maar ik schrijf hem wel op de lijst. Dit is Dan Eckerbach. En, uh, En... Waiting been for a song! Yes! Yes! I've been picking and I've been strumming komt hij uit. En vond het toch een beetje te wild. Ik wil eens wat anders. Ja. We hebben al zoveel muziek samen gemaakt. Ik wil echt iets anders. Nou, laat eens horen wat je maakt dan. Country. En gaat je dat nou heel graag willen maken? Nou, oké, okay, maak het dan maar. Dan Eckenbach en Waiting for the Song zijn laatste plots. En daar is een hele leuke plaatje erop. En hier zit een videoclip bij van vijf jongens die dan bij een kampvuur zitten. En, en dan krijg je zo'n emotionele toespraak. Dit is de laatste kampvuur dat we maken. Want iedereen gaat straks zijn eigen leven leiden. En... En dan gaat iedereen met hun vrouw trouwen en ontmoeten we elkaar nooit meer. De school is af. Ja, is wel leuk. En dan zie je ze allemaal nog gekke dingen doen, zoals drugs gebruiken. En achter de vrouwen aan en blauwtjes lopen. Ah, ja. oh, dat is echt een romantisch beeld, hè? Van ik, een, een, een mannengroep bij elkaar. Ik, ik krijg gelijk dat, dat lied dan in mijn hoofd: van... School's out this summer. Weet je? Oh. De, de, de, ja, oké, okay, hoor. Ja, ja. Ja. Ja, ja, klopt. Dan zie je nou. hoe er over het dagelijks leven wordt gezongen, altijd. Dat is ja. Wel heel leuk. Ja, precies. Nou ja, goed, Wat houdt mannen bezig? Wat houdt vrouwen bezig? Bij vrouwen is het altijd wat zoetsappiger, wat geromantiseerder. Nou, ik vond het wel een lekker nummer trouwens. Die kunnen ook best wel eens een keertje draaien. Het is ook wel een beetje. School is oud. School is oud voor summer. Oh man, dat is echt zo oud. Ja, het is wel oud, maar het is wel een stevig rocknummer. Ik denk als je nog een keer hoort is dat het een beetje tegenvalt. Ja, waarschijnlijk In je wel. hoofd heb ik, dat ik heb ik ook vaak met series. Ja, ja dat dan is denk waar. Ik, oh, dat was zo wild. En dan zit je toch te kijken van, kan, kan hij wat sneller? Nee, ja, kan niet sneller. Dat nee, is wel een we normale tempo. Ja, we hebben het nog, nog even over de 13 januari. Oh ja, oké. Okay. Ga ik even terug naar de les. Ja. Uh, Teddy Pendergrass is overleden. ja. En hij, uh, hij was maar 59. Hij is overleden aan darmkanker. Oh, sorry, ik dacht dat hij doodgeschoten was. Aan darmkanker. Maar daarnaast, hij, hij heeft dus ook een enorm auto-ongeluk gehad. Oh. In Philadelphia, waardoor hij van land bleef. En, had, en daarvoor heeft hij de tender, Teddy Pendergast Alliance opgericht. Een stichting die mensen helpt met uh, verwondingen aan de ruggengraat. En hij heeft ook nog bij Live op opgezongen. En toen had hij ook een duet. Had hij nog met Whitney Houston van Hold Me in Your Arms Tonight. Okay. Maar je kent ongetwijfeld, ken je zijn hit Don't Leave Me This Way. Ja, natuurlijk. dat wordt ook straks zeker de Jolande Keuze. En het leuke is gewoon, uh, hij begon eigenlijk met If You Don't Know By Me By Now. You oh. will never, never, never know me. Oeh, oeh. Weet ja, ja. je nog? Ja, oké. Okay, en dat was dus echt een enorme hit van hem. En uh, ja, Don't Leave Me This Way. En, uh, en de Common Arts heeft hem ook nog gezongen en Telma Houston. Nou, hij heeft gewoon heel veel ge heel gezongen vol. en hij heeft gewoon een heel grote Barry White gehad. Uh, ja. Kom maar bij me liggen, lekker uh, sweetie. Kom maar zo, oh, ik ho, zo van. Ik heb gewoon de keuze, ja. Betty Pettokras, ja. Teddy Petter, ja het is soms tragisch, hè? Ja, precies. Ja. Dan heb je een oud ongeluk en dan herstel je ervan en laat ga je dood wanneer iets anders. Ja. Wat sammen, wat de fuck gewoon. Nou, vandaag in de kant te lezen: als je echt oud wil worden, moet je toch wel op bootcamp. Ouderen schijnen dat regelmatig te doen. In Leiden gaan ze daar echt. Met z'n allen gaan ze op een kunstmatje, op een kunstgras liggen. En dan krijgen ze allerlei oefeningen. En dat zit, er zit een foto bij het bericht. Een foto, nee, een foto bij het bericht in de Telegraaf, dat je echt ouder hard aan het werk zit te zien. Uh, ja, dat is wel belangrijk. Het schijnt dus als je wat ouder wordt, dat je steeds minder stappen onderneemt. Echt letterlijk minder stappen zet. En dat is steeds slechter. Je moet je conditie onderhouden. Ja. En dat is uh, belangrijk. En dus echt bootcamp voor ouders schijnt helemaal hip te zijn. Dus uh, voel je er al wat voor of niet? Nou, ik heb sowieso heb ik uh, extra beweging. Want ik werk nu sinds twee weken in Haarlem. En ik loop veel meer. Oké. Okay. Het is net een voetbalveld. Uh, groote, dat, uh, een grote gebouw? Ja, zeker. Okay. Dus dat merk ik wel. Ik heb wel het idee dat ik uh, En En om de, de fiets daar naartoe? Nou, dat nog niet. Ik vind het nog te donker. Okay. Ik vind, uh, de, maar zo, de direct, wel. zo direct als het wat lekkerder weer is en het licht is. Dat vind ik wel uh, essentieel. Zeker. Blijven ja. bewegen in deze maatschappij. Straks deze plaat, de Zandvoortse berichten. Ja, jij bent gek. Ja, ik vond hem ook wel kerstgehalte hebben. Ook. Ik zet hem op de lijst. Ja, dit plaat ik net eruit. Dan wacht twee keer is een beetje te veel van het goede natuurlijk Ik zou iets van de Black Keys moeten draaien, dat past allemaal weer Ik bedoel vroeg om morgen wakker te worden I jump from thoughts of sword Like a flea jumps to a lie You could give an spring, the headache of its life Maybe it's the crazy that I miss Water and plastic plants in the hope that they A message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I've missed. It won't get better than this. Het is zaterdagmorgen, het is grijzig, het is mistig. Uh, en wordt er een beetje triest van, maar je moet gewoon wel. Ja, je moet een beetje blijven lachen in het leven. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Nou ja, zeg, dat zou ik zeker doen. Ja, we krijgen toch binnenkort de slechtste uh, maandag in januari. Waar uh, mensen het meest depressief zijn. We zijn niet zo rond de 23 of zo. Oké, okay, moet je, da je daar aan meedoen? Of kan je dan nee, gewoon nee, zeggen van, nee? Nee, ik, ik, uh, ik kies ervoor om, uh, om er niet aan mee te doen. Dat is een goed idee, denk ik. Ja. Oh, dat, we krijgen gewoon echt benaming van... dat is de zwartste dag ter wereld. Uh, sta erbij stil. Nou, leuk. Ik wil echt okay. Zandvoortse berichten. Precies. laten we even bij. Het is nu half een tijd voor de Zandvoortse berichten. De nieuwjaarsreceptie stond nu pas in de Zandvoortse krant. Oh, het is Nick maandag, maandag. is het? Hier. Ja, en, oh, maandag. depressieve dag. Oh, God. Oh, oh mijn god, dus ik had overleven. Goed, Nick Meijer heeft een nieuwjaarsreceptie gehad. Dat is natuurlijk alweer ruim een week geleden. Hij is optimistisch maar ook realistisch. Economisch gaat het goed. Watertorenplein was wel een minpuntje. En, uh, zonder wrijving, uh, geen glans. Dat op zelf leuk. Zonder wrijving, goed, ja. zonder wrijving. geen glans. En dat verwijst wel een beetje naar de politiek. Het loopt niet allemaal lekker hier in Zandvoort. Maar straks wordt het heel mooi. En er zijn al plekken hier in Zandvoort heel mooi geworden. Dus daar verwijst hij naar. En hij zegt onder andere ook de Formule 1. Dat het toch weer terugkomt. Dat is toch ook wel iets wat, waar we trots op mogen zijn. Dus dat is even in korte nieuwjaarsreceptie van uh, Nick Meijer. Goed. Okay. Wat nog meer? Ja, er was vorige week was er een bericht dat er een de hert uh, er vandoor was gegaan ja, met een triest. boom. Ja. Maar dan was het dus ook zo dat uh, aan de Sofiaweg... daar uh, hebben ze dus gewoon dat, dat pleintje tussen die uh, huizen in... Hebben ze, de herten hebben dat geadopteerd als een rustplek. En het bewuste hert is dus met zijn gewijs verward geraakt... in een kerstboom huh? die centraal stond... en collectief was aangeschaft door de bewoners. Het dier heeft volledig gepanikeerd en is echt uh, weggerend met de kerstboom en de paal mee. Oh mijn dus dat God. moet wel een gezicht geweest zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar ja de bewoners gaven wel aan... dat het probleem rond de herten daar uit de hand aan het lopen is. Maar en de ik overlast ik is niet meer te overzien. Ik heb de oplossing. Ja, ja ik denk het ook. Ja. Maar niet alleen bij de Sofiaweg hebben die Damherten hun plekje gevonden... maar ook bij het groene gedeelte van de flats aan de Van Lennepweg... in de buurt van Center Parks En ook op het vakantiepark zelf... Het schijnt een groep damherten het gebied ook alweer... Uh, tot hun territorium uh, te hebben ingelijfd, weet je wel? Dus, ja, ja, ja. Dus ja, ja, als ze nou eens beginnen... om de herten die er gewoon niet in de duinen blijven... om die gewoon uh, af te voeren, yeah. te ruimen. Ja, het klinkt ja. heel erg. Ja, heel erg, maar, ja. maar dan heb je wel die wagens, Die kunnen dan niet meer vertellen waar het groen staat. Uh, aan okay. de anderen. Nou, nou. Ja, maar, ik, ze communiceren ze hebben ook, uh, Ik weet niet welke dag, welke dag hebben ze ook weer overleg? Hebben ze een vergadering in de duinen? Ja, ik ja, denk het wel. Nou, maar ik vraag echt af hoe ze zo ver komen dan. Ja, het gewoon rond blijven zoeken, maar een beetje. En uiteindelijk toch weer terug weg. weg ja, terug of dat ze misschien doen. toch stiekem die, die brug gebruiken. <laughs> Ja, dat zou ja. ook nog kunnen. Ik weet het opnieuw niet, het, het, het is wel triest om te horen gewoon dat een, iemand dan gewoon zo lekker aan het rondschoffelen is met zijn en gewa Gewaad? Ge gewaad. Met zijn gewei in de weiwater. Ja, precies. En dat je uiteindelijk ja. dan vast komt te zitten in een boom, ook weet. Dus Dan ja. voel je ook zo. lijkt wel dat je zo'n sukkel voelt dan ook. Dan je, wel, ja. ben je stoel die beheersersstoel op drie dieren en dan zit ik vast aan een boom met een ja. touwtje. Een... Nou goed, stormschade er veel mee. Is dat, was het afgelopen woensdag, die storm? Of is dat alweer twee weken geleden? Nee, dit is vorige week woensdag al. Vorige week, Ja, Jeetje, ja nou, de goed. krant is niet altijd helemaal op te date. Hè? Nee, klopt, die pakt het nieuws dan net, even, uh, net niet mee, zeg maar. Brandweer heeft nog een tuimuur moeten uh, uh, ruimen. Die was omgevallen. Uh, nee, goed. Verder uh, valt, valt het wel mee met stormschade. Dus nog iets anders? Nou ja, mijn hecht hech niet om. Oh okay. ja, nog uh, een sportief iets. Vandaag wordt voor de 41ste keer... het schoolbasketbaltoernooi georganiseerd in de Korvenhal... En het wordt georganiseerd door de The Lions. En het is voor alle groepen 8 van alle Zandvoortse basisscholen. En vanaf 11 uur, dus over uh, anderhalf uur... dus je hebt nog alle tijd om je te douchen en zo... kan je daarheen. En uh, ook dat traditie zullen de, de andere leerlingen hun natuurlijk uh, aanmoedigen. En de prijsuitreiking... Uh, die is om... 14.30, uur 30. Dus u bent van harte welkom om dit uh, hele spektakel te aanschouwen. Het is echt leuk om te zien. En het is ook wel leuk, van de laatste 10 seconden... dat ze allemaal heel hard uh, meegingen. 10, 9. En dan tellen ze af totdat de wedstrijd afgelopen is. Oh ja. Dus dat is gewoon leuk. En er zitten natuurlijk allemaal gezellige zandvoorters. En dan nog wel een leuk de detail is dan wel... dat de trainers en zo van die teams... dat zijn vaak uh, mensen die uh, allemaal op uh, de lines hebben gezeten. En die ontmoeten. Het is bijna een reunie voor hun. Van, hé, hey, ben jij trainer van die? Ja, want ze hebben natuurlijk zelf erop gezeten. ja. Ik heb het ook een keer gedaan, dat was leuk. Oké. Okay. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. En dan is tijd voor de Jolandekeuze. Ah, de Jolandenkeuze. Ik ga hem even snel pakken. Ja, precies. Pak wel even Ja, want ik heb dus natuurlijk die, Pende die Teddy Pendergrass. Ja? Ik vind het toch. Dat is toch wel een woest aantrekkelijke man, hoor. Ja, als je kijkt naar die foto. Even, ja. Oh. ja. Goed. Ja. Don't leave me this way. Ik zit even te kijken. Want volgens mij heb je nog iets aanstaan of zo? Ik, hoor, twee ik, dingen, ik hoor volgens mij twee dingen door elkaar, of niet? Ja, ik hoor twee dingen door elkaar, dus je moet even goed zoeken oh. waar dat andere geluid vandaan komt. Ja. Ik ja, heb hem nu gewoon uitgedaan. Ja, ik hoor twee dingen door elkaar. Waar komt het vandaan? Dat is de vraag. Echt geen aubergine? Nee, je moet even uitloggen en inloggen. Misschien moet je dan weer opnieuw. Uh, nou, weet je wat? Zoek het even uit. Ik zoek het uit het en komt dan straks. komt straks gewoon de keuze. We hebben nog alle tijd ervoor om dat te doen. Je begint dan een hele heftige plaat. Je denkt, is dit techno, is het house, is het trance? Toch niet. Glowing finish light. Made in record time. Hey, baby, we made it. My head's faded. Headlights dilated. Spinning. Spinning and I can't sit still. Spinning. Spinning and we can't sit still Baptized in blue skies Roll the window down, reach out, feel around for new light Damn, you and those green eyes We can never stop moving, we see nothing Save the breeze, save the words from my lips Save the birds, save the bees Baby, save me one last sip while you strip on the beach I'll save you in the waves If you swim too deep, God save Een combinatie, maar het past wel als je het zo nog een keer uh, hoort. Lana Del Rey natuurlijk van die hele zweervolle muziek. Ja, noem het even. Ik ben het even kwijt. ze werkt nu samen met Burns. En Burns had ooit een plaat met 10.000 Pools. Dat was een hele grote hit die ze ooit hadden. En nu hebben ze een combinatie gemaakt. En deze plaat heet... Uh, ja, hoort die ook weer. Kat. Save Your Lives. Nou goed, maakt het er nog niet uit. Ja, het is een grappig voor hier. Het is twintig minuten voor tien. offer over is Sylvana Siemens te doen afgelopen week. Zat eerder natuurlijk al een lid bij uh, uh, haar partij. Ik zit even te denken hoe haar partij ook alweer heet. Eén of zo? Uh, bij één of zoiets heet het, hè? He? Ja, zoiets ja. bij één heet haar partij. En ze had natuurlijk een uh, kandidaatlid... Uh, Kalien Kuits, die had ze aangetrokken. En uh, die hadden ze dan weer leuk uh, uh, neergezet in een nieuwsbericht Met een foto dat je denkt, wat is dit voor een rare foto. Zij bleek een psychiater te zijn. Maar later bleek dat ze geen psychi psychiater was. Dus dat kwam alweer uh, lekker knullig over. Lekker goed gescreend, hè? Sylvana. En Sylvana wilde er niks over zeggen. Dus ze kreeg, ze, kreeg ze, uh, aandacht. Maar ze reageerde niet. Dus kreeg je een vogelaartje, noem je dat. Dat Ellen Vogelaar ook ooit gedaan. Zij is ze ook niks. En kastrik het maar achteraan. Nou, u moet wat zeggen, maar ze zei niets. Nou, dat deed dus Simon ook. Heel knullig. En nu blijkt dus weer een nieuw kandidaat-lid van Bij1 te zijn. En uh, die uh, is vroeger ooit in de porno-industrie actief geweest. En daar is niks mis mee. Iedereen moet zijn geld verdienen. Zij was toen een vluchteling, kwam uit het land en uh, ze kwam hier in Nederland. En uiteindelijk, ja, moest ze op die manier geld verdienen. En nu zegt ze: ja, dat is het vaag verleden. Dat, dat doe ik al lang nog niet meer. Maar mensen die regelmatig die sites bezoeken, die hebben gezegd: nee hoor, ik heb haar vorige week nog op die site gezien. Maar nu kijk ik deze week. En nu is het eraf gehaald. Okay. Dus dat is helemaal niet erg. Maar lieg daar dan niet over dan. Kom daar dat gewoon kan. vooruit. Transparant. Ja, transparant. deze, deze uh, dame van Lichte Zee wil daar toch niks over kwijt. Dus het is allemaal een beetje leugens daar bij B1. Bij, bij Oké. Okay. Ja, dat kan je niet bij hebben, zeg ja. ik dan. Um, ik heb hier een bericht. Uh, meestal is het zo dat uh, mensen boven de 50... Nou, je komt gewoon niet aan een baan. Nee. Maar het, sch het schijnt dus dat 2700 Nederlanders van 80 jaar of ouders... die, hebben, die zijn nog steeds aan het werk. En die hebben gewoon echt uh, uh, een uh, vast contract... of een flexibele arbeidsrelatie. Okay. En drie keer zoveel mannen als vrouwen... zijn dus na een 80e verjaardag aan de slag. Hier moet aan gewerkt worden. Dit kan gewoon Dit niet. Dit kan hè? gewoon niet. Het is nee. broodroof. Maar de meeste werken dus wel in deeltijd. En het gaat dus op voor 2000 mensen... En die, die, die werken er niet meer dan 12 uur per week. En daarnaast okay. zijn er de dus 700 hoogbejaarder Nederlands die vol doorwerken. En 8, 85% doet dat dus op een vast contract. Zo. Dus ik ben echt wel uh, heel verbaasd. Maar de, de meeste waarin ze uh, zitten, ja, het is vaak in de handel. Dus dan hebben ze waarschijnlijk toch een handelsorganisatie. En de financiële dienstverlening. Het okay. onderwijs en de gezondheidszorg zijn ondervertegenwoordigd. En dat snap ik. Want dat is fysiek veel inspannender natuurlijk. Ja, dat is waar. Want je moet dan staan voor de klas en zo. En uh, in de financiële dienstverlening kan je gewoon zitten. En als het kopje goed is, is er niks aan de hand. Hè? Ja, ja, maar dat is waar maar goed voor de klas. Dan is het toch ook nog wel weer, moet je ook wel heel creatief ja. zijn met die jeugd. Hoor. Maar het is dus wel, wel weer zo dat ik denk van ja, uh, ondertussen... Wordt het toch wel eens tijd uh, hè, dat je met pensioen gaat of zo? Uh, ja, dacht het wel. Maar ja, deze mensen... Ja, zo gaat het aflopen uiteindelijk. Hè. Over uh, 30 jaar moeten mensen toch wel tot een 80 werken. Ja. En uiteindelijk misschien wel tot boven de 100... als we straks 200 jaar oud worden. Ja, ja dat dus doet echt gewoon een lol erbij. Gewoon, hè. Want je hebt natuurlijk sowieso wel je... Ja. Yeah. Nou, en alles wat je verdient daarnaast. En je wat minder over te betalen is. Een lekker setje. En ze zijn, ze zijn lekker onder de mensen. Ja, ik zeg altijd. De vogel moet ook dan steeds op zoek naar zijn voer. Ja. Dat komt ook niet aan. Ze gaan nou, ik ga nou met pensioen. Ik ga op een stokje zitten. Wordt het nou aangeleverd? Nee. Nee. Dus, nee. nee dus, nou goed, ik wil dus niet helemaal zeggen dat we allemaal vogels zijn. En, maar goed, dat gezeur al opzij van. Nou, nou kan ik eindelijk eens genieten. Denk ik van. Hé, hey gast, die kan nu ook gewoon beginnen met genieten. Ik dus doe het nu al. Ik heb ook wel, als ik er nu uh, tussenuit uh, piep. Ja. Denk ik van, nou heb ik toch wel een leuk leven gehad. Dat heb ik daar ook. Daar gaat het om. Ja, stel je voor dat ik nu uh, niet meer uh, een week te leven heb. Dan denk ik, wat zou ik iets veranderen? Nou, misschien niet heel veel eigenlijk. Nee, nee goed. Nou, we hadden net wat technische problemen met Teddy Pendergrass. Ah, Afs nou, daar komt hij jongens. Daar komt hij ook wel. Waar is hij nou? En uh, nu gaan we gewoon even de Yolanda keuze doen. Uh, Maak je op voor een heel romantisch uh, internet. Yeah, don't leave me this way. Teddy Pendergrass in memory of... Ja, hij is vandaag is vandaag acht jaar geleden dat hij is overleden. Ja. Hmm. Don't leave me this way. Dat heeft hij toch gedaan. Ja, ja. we missen hem iedere dag. Ja. Later is Fiona Wales hiermee uh, groot geworden. Uh, de... uh, Thelma Houston. Thelma Houston, natuurlijk. Ja. is het origineel. Teddy Pendergrass. Don't leave me. En Lucas is vandaag overleden alweer acht jaar geleden. Toen was je nummer 58 geloof ik. Nee, ja. 65, 64. Nee, 59. 59. Bijna 60. Oh man, echt. dramatische auto ongeluk en uiteindelijk aan kanker overleden. Nou, het ja. drama verhaal. Wat een mooie man. Wat een mooie man. Ik ben helemaal zit, weg van. Ja, je blijft het blijf herhalen ja, ja, maar, maar ik heb echt ook zo... Ik, wij, mijn broer is altijd van Barry White. En ja? hij had een LP. En die gaf hij altijd aan mijn vriendin voor de verjaardag. En gaf zijn... Na een paar maanden weer terug. Dus we okay. hadden om de beurt een half jaar hadden ze hem. Maar dat meegaan. was ook lekker op ziek. Maar deze is wel veel leuker. Dit is wel leuker man. Oh. Dat zie ik zelfs ook gewoon op, joh. Mm. Hey. Maar goed, Harold Ne van en Bloemenes <laughs> hebben hem later ook nog gecufferd. Het yeah. uh, Helma Youth. En, ach, noem ze allemaal op. Iedereen heeft wel een leuke versie van Ja, Mark. zeker. De man heeft er een goede zin aan verdiend, maar niet zo lang van kunnen genieten. Dat is wel weer jammer, natuurlijk. En goed, ja, ze hebben gewoon altijd mooie stemmen. Dat lijkt er gewoon altijd weer van die mooie warme stemmen. Daar ben ik: Zoon je jaloers op! Oh nog ja. wat verder eh, eh, vandaag in de kranten. Oh ja, natuurlijk over Groningen. Ja, de Groningers hè, die hebben het gewoon allemaal niet zo makkelijk daar. En dat komt ook niet van, van de grond. Het is, het is gewoon echt een, te triest horen als je dat gewoon hoort. Als je houdt van je burgers, ja. dan zorg je ook goed voor ze. En als je dat niet doet, dan is dat heel erg onbehoorlijk. Ja, de ombudsman was gisteren in Groningen op bezoek. En Wiebes is daar ook geweest. Dat was echt hilarisch om te zien. Wiebes op bezoek met een hele groepje... ja uh, cameramensen daaromheen. Die konden er bijna ook niet bij komen. Het leek wel een filmster. En uiteindelijk ging hij bij een dorpshuis naar binnen. En uiteindelijk ging hij nog heel anders op bezoek. Met mensen die echt wat aandacht wilden met spandoeken. Die heeft hij volgens mij niet eens gezien. hebben was gewoon helemaal ingesloten door cameramensen. Dus is echt een heel apart Wiebes. En gisteren was hij bij Even Jinnik. werd hij nog even geïnterviewd door... Ik vergeet zijn naam altijd weer. Het een aparte volg met een bril op. Die zo'n beetje gebogen mensen interviewt Op een ludieke manier. En uh, Wiebes keek hem zo aan. van, nou, Ik ga even iets anders doen. En de presentator bleef nog even hangen. Later kwam Wiebes weer tevoorschijn. Toen kreeg hij nog even wat woorden toegeworpen. Maar toen zag je Wiebes kijken zo van... Ja, zo is het wel goed, hè? En nu wegwezen. Huh? Ik denk, ja, er moeten protocollen worden gemaakt. Ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Weet je wel, die protocollen over hoe dat moet afgewerkt worden. Want sinds april vorig jaar is er geen geld meer uitgekeerd. Terwijl er wel nog ontzettend veel schade is, uh, is uh, gemaakt door de aardbevingen. En moet de gas nou omlaag... Uh, of moet het gas helemaal uitgezet worden? Maar de bodem is even goed al onstabiel. Oh, vullen met water. Vullen met water. Ja, gewoon ja. Uh, uh, ik denk -water. Er twee in pompen, zeg ik. Nou, ik zeg vullen met zeewater, want de zeespiegel stijgt. Dan moet je kijken wat er allemaal in kan waarschijnlijk. Oh man, je hebt gelijk. En dan, uh, dan is die zeespiegel misschien wat lager. Ja, zeker. Maar heb jij gisteren ook niet gezien dat Marijn Scholten daar was bij... Uh, bij uh, daar door. door op ja? het einde? Dat ja? hij uh, zijn excuses aan moest bieden. Ja. En dat hij toen zei van ja, maar ik ben ondertussen wel... Uh, overal uitgenodigd voor dit en voor dat. En uh, het, dankzij hem dat hij een liedje had gedaan... het was inderdaad horny, horny en horny, horny, horny. En uh, ja, <laughs> dat, het, een stukje, dat stukje gezien. Het is leuke televisie was nou altijd. Het was heel grappig. Was het, is, het. Is, het, is grappig. Het, het is heel traag wat ze doen, uh, de, ja. de partizanen. En uiteindelijk, jeetje, moet ik dit het uitzetten? Een gegeven komt dan wel een grap op gang. En ik, ik heb er wel uh, respect het voor. Dat was erg leuk. Ik had eerst van is het nou echt of niet? Weet je? Ja, het is allemaal nep. Dat was, was erg leuk. Het is... Marijn Scholten uh, ja, met uh, horny horny Goed, ja. nou, uh, het is uh, tien voor tien. Ik zal zeggen, uh, doe maar weer eens even een muziekje. Ik heb, ik heb gisteren weer wat zitten zoeken. Op internet is er nog een beetje nieuwe muziek. Want ja, het, uh, het jaar is begonnen natuurlijk 2018. En heel veel mensen gaan dan een muziek uitbrengen. Want dan staat er 2018 op in plaats van uh, december 2017. En een van de plaatsen die ik tegenkwam is uh, natuurlijk de nieuwe single van Friends Ferdinand. En... Um, Always... Absending is natuurlijk de, de CD en dit is daarom te vinden. Hey, what's that thing that you do? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you doing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 things that you're doing, see, or see the things that you do. Wereldtijden voor Frans zijn misschien wel een beetje geweest. Always ascending is een laatste cd. En Feel the Love Go is een laatste plaats die ze uit hebben gebracht. Het loopt tegen tien uur. En de boete regen op het spoor neemt toe... Het schijnt echt dat er steeds meer bonnen worden uitge, uitgeschreven... voor mensen die toch nog even snel uh, de, de, onder de bomen weg... Uh, of doorrijden. Ik, ik heb het zelf ook heel vaak. Ik vlak bij het spoor. Ik fuck, stak er alweer nou voor. Nou, snel! Weet je dat, even onderdoor. Nou, het dat mag was, niet, hè? Ja, het mag niet. En, kan je er nog een boete voor krijgen? Ja, ook, hè? een flinke boete ook. 90 euro, geloof ik. Ja. Hey, dat moet ze opraken. Het moet 900 euro worden. Want zo leren ze het wel. Ja, dat vind ik altijd zo bizar. Als die, die boetes dan opgehoogd worden naar bedragen... dan denk ik van... we dus slaan dit op! Ja, van de week waren boetes uitgedeeld. Die waren 6600 euro, hè? Voor? Voor uh, gewoon een keuring op auto's. Want de, de nul waren, waren de komma vergeten. Oh, oké. Okay. Oh, dat, dat heb je niet gehoord. Nee, dat heb okay. ik heb gemist. Ja. 6600 euro, oké. Okay. Ja, dan ik, dat ja. zal je leren. Ja, precies. Alles, alles kan met geld <laughs> goed gemaakt worden. Dan, dan moet je maar wel eens. Weet ik veel voor geld overmaken? Ja. Nou, het is, uh, het is 50% toegenomen. Ze hebben natuurlijk ook wat meer mensen opgezet ook. Hè. Dat noem je dan ICB'ers. Dat zijn een soort handhavers. Dat zijn geen zijn politiemensen. Dat zijn opgezette mensen? Ja, dat zou je bijna denken, ja. ja dat zijn van die politieagenten die, die dan zeg maar gewoon alleen maar bewegen zo. Zo'n klein beetje. Dan denk je dat ze echt zijn, maar ze zijn nep. Maar ze schrijven wel even gauw een boete uit. Ja, uh, camera met een erin van huppeté. Je wordt gelijk uh, ja. zoiets. Nou, nou ja. want daar las ik laatst zag ik ook een artikel over. Uh, dat mensen uh, dan soms uh, zo'n zo masker op hebben. Waardoor ze iemand anders lijken. Yeah. En dan wordt dan die andere persoon die wordt dus dan gewoon veroordeeld. Terwijl die persoon dat helemaal niet is. Maar omdat het masker yeah. is zo levens echt. Echt waar? Ja, dat uh, was een bijzondere... Ja, kan je in 3D kan je je, je buurman, zeg maar, een, uh, buurman ja. laten ja. namaken. En dan ga je nou, daar een Dan, dan bank je gewoon overvallen. lekker een belletje trekken en zo. En weet ik veel wat. dat klinkt Ben als een, ik ook onschuldig, hè? Belletje trekken. Ja, ja, ah, ja, ja. Dat, dat mag dan wel, hoor. Dat mag wel, hè? Ja, oké, ja. oké. Okay, ja. okay. Ik, nou, had... ik heb nog een ander bericht uit, uh, uit uh, de UK. Yeah. Sinds de verkiezingen voor, uh, in juli vorig jaar zijn vanuit het Britse parlement 24.500 pogingen gedaan om porno-sites te bezoeken. Uit officiële gegevens blijkt dat parlementariërs uh, dagelijks gemiddeld 160 keer porno aanklikken. Oh. En er uh, was een piek, ah. een piek in september. Want toen was in één maand in één keer duizend keer geprobeerd... om naar porno te kijken. Was, was dat toen met Patricia Pai? Toen? Oh ja, dat, ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Maar ja, volgens woordvoerders... Uh, uh, de meesten zijn zich niet be uh, bewust... Uh, dat, uh, dat, dat ze op dergelijke, dergelijke sites klikken. Nou, ik denk het dus wel wel. Maar ah, ja, dat is het aantal lul. keren vorig jaar... Uh, steekt schril af bij voorgaande jaren. En uh, in het uh, een jaar eerder blokkeerde de netwerken... 113.000 pogingen. Maar het is echt... Uh, dus realiseer je mensen, als je werkt ergens, alle, alle kliks overal naartoe, die worden dus gewoon geregistreerd. Ja, echt, als je op je werk nog naar een porno gaat zitten kijken. Ja, dat vind ik ook wel een beetje ernstig. Dat is wel echt heel triest oh, hoor. Ja, Maar jij werkt, werkt me heel kort. En dat is natuurlijk dat die oudere mensen nog willen werken. Want anders kunnen ze daar niet naar kijken. Oh, ze Zo, Thuis, thuis lukt dat natuurlijk, ze hebben thuis geen computer. Nee, ellendige ja, verbinding met ik internet. Lukt ja, niet. Ik snap hem. Ja, ja, die <laughs> nog, die denken aan een heel ander. Die denken gewoon aan de wereld te redden. Je zit toch niet met haar hoofd nog bij porno. Dat is toch klaar dan? Na je uh, 60 Ja, nou, Het is wel leuk om naar te kijken. Ook ja. kan je het zelf misschien niet. Maar het is ja, leuk okay. om naar te kijken. Nou, dat zou het allemaal kunnen. Ja, ik, heb, ik, ik zou het op zelf wel... Uh, wel Wat een van Nee, nee, ik bedoel... Uh, ik zou het wel jammer vinden als ik het uiteindelijk niet... Uh, nee, als, als het, niet het allemaal meer, niet meer werkt. Als ja, het niet meer werkt, uh, dat is dan toch heel, heel, heel nou, erg jammer. Je eigenlijk. kan nog wel knuffelen, dat is het belangrijkste. Ja, knuffelen. Eigenlijk is het, knuffel, eigenlijk eigenlijk het, het. belangrijk. Ja. Hou het toch op. Ja goed, vandaag nog wel het nieuws over Trump... die uiteindelijk een pornoactrice heeft... Uh, uh, vrijgekocht voor echt wel een uh, flink bedrag. 20.000 dollar of zo, geloof ik. Omdat 20, maart? Ik, ik, ik las ergens 150.000. 150. Maar ik, uh, ik kan me vergissen. Ja, nou goed, omdat zij natuurlijk ook weer allerlei, tech, allerlei verhaaltjes heeft. Maar dan denk ik, daar ga je even goed op proberen zo'n vrouw om te kopen. Terwijl je denkt, dat soort dingen komt gewoon altijd weer uit. Dit is echt het linksom of rechtsom. Als dat in de wereld is uh, gebeurd en jij bent een bekende ster... Joe, dan kan je daar geld aan besteden, maar dat komt toch weer uh, boven drijven. Nou ja, goed, uh, ik zal zeggen straks na tien uur, goedemorgen Zandvoort. Ja, en probeer positief te blijven, want maandag wordt de meest depressieve dag. Oh, ja, van dag. Ja, dus uh, probeer inderdaad uh, jezelf alvast s ochtends een beetje... zorg voor voldoende licht, hè? Oh ja, tuurlijk. Ja. Zorg dat je uitgerust bent. Want dat is ook. Als je, als je gewoon niet uitgerust bent, nou, dan is het leven nog een stuk zwaarder. Oké, okay, nou, dat ze er gewoon zo'n dag voor uittrekken om gewoon een hele zware dag van te maken. Oh. Dat zou ik nog echt niet doen. Ik zou het gewoon. Nou, uitkiezen. Ik bedoel, het is gewoon de donkerste dag van je. Dat hebben ze berekend. Ja, de goede voornemens zijn losgelaten. Het geldgebrek door de feestdagen. Nu al. Eerste rekeningen van het jaar vallen weer op de mat. Ja... Ik, ik, moet zeggen, ik heb wel altijd de neiging als ik iemand zie roken. Dan heb ik altijd de neiging om te zeggen: Hé, hey, is het niet gelukt? Speelrouting begonnen, we hè? Ja, ja, ja. ja nou, kijk, daar houdt u hem net over die rand. Ja, Dus precies. zeg dat niet, hè? Ja. Lekker hè, uh, zo'n peuken. Ik wou dat ik nog rookte. Ja. Dat vind ik ja. beter. Of, of voorbij fietsen. En dan zeggen: Wat heb je nou in je mond zitten, joh? Het je, daar Heel hard doorfietsen, weet je wel. Zo'n hangt daar nou. Zo ik al wel weer. Ja. Nou goed, we doen nog geen plaatje. En een van de plaatjes die we nog draaien is... Nou, de laatste gewoon natuurlijk... Is natuurlijk Chinatown van Liam Gallagher. Geniet van het weekend. We spreken elkaar volgende week. Marcus, sterk de oude vol. Hopelijk ben je morgen weer bij het team. Volgende week weer bij het team, bedoel ik. Well, the cops are over. While everyone's in yoga.